1 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Noorse politie nog gespannen na aanslagen. De Britse regering wil Libische diplomaten kwijt. En geen medaille voor Femke Heemskerk op de 200 meter vrij. Stapelwolken vanmiddag, periode met zon ook. Vooral in de oostelijke helft van het land een paar buien met kans op onweer. En het wordt 20 graden langs de kust tot maximaal 23 in het binnenland. Morgen opnieuw wisselend bewolkt, kans op een bui en het wordt net iets warmer dan vandaag. Volop verwarring vanochtend in Noorwegen. Een gevaarlijke aanhanger van Anders Breivik zou uit de gevangenis zijn ontsnapt. En het centraal station in Oslo werd vanwege een mogelijke bom afgezet voor een deel. Correspondent Dirk Evers. Blijkt het allemaal loze alarm, Dirk? Dat van de bombel, dat bleek uh, loos alarm. Dat wil zeggen, men had een koffer gevonden in een bus. Iemand die een uh, koffer zette in een bus die naar de luchthaven zou gaan in het centraal station van Oslo. En dus werd een gedeelte van het centraal station in Oslo ontruimd. Dat bleek loos alarm. Maar die gevaarlijke man die ontsnapt is, dat is geen loos alarm. Dat is uh, echt. Hij uh, noemt zich een aanhanger van, uh, van Breivik en uh, hij wordt als gevaarlijk beschouwd. En nog geen spoor van hem? Nee, ik heb nog niet gehoord dat men hem al bij de kraag heeft gevat. En dat betekent hoogspanning voor de politie, dat kun je toch wel zeggen? Ja, dat is zo. De politie is, uh, is druk aan het werk, heeft ook veel kritiek over zich gekregen. Gisteren heeft de politie gezegd, uh, ja, wij zijn ook maar uh, mensen, achter ons uniform zijn we mensen. Dus uh, we laten graag in onze kaarten kijken, maar heb ook een beetje begrip en focus toch niet altijd op de middelen, focus niet altijd op de helikopter. Nee, want de helikopter, de enige helikopter in Noorwegen, politiehelikopter, die was er niet. Hè? Dat was een beetje het verhaal met die aanslag. Nou heeft de politie zelf ook ja, een weerwoord gegeven. Ze zeggen we hebben te weinig geld. Ja, we hebben te weinig geld. En vorig jaar was. ...was al de politievakbond op straat gekomen... ...bij wijze van spreken en had gezegd... ...die helikopter dat gaat niet allemaal goed genoeg... ...hij staat zes uur per dag aan de grond... ...in 2006 was hij nog de hele dag operatief... ...ook de reservehelikopter is afgeschaft... ...uiteindelijk die helikopter beschikte over hoogtechnologische apparatuur... ...daarmee had de Noorse politie meteen overzicht kunnen krijgen... ...na de bomaanslag, dat, dat geeft men nu toe... ...maar de politie krijgt extra centen, dat is al bepaald intussen... ...de minister van Justitie heeft gezegd... goed. Dan uh, zorgen wij voor 100 nieuwe banen, heeft hij vandaag bekendgemaakt. En daarvoor heeft uh, Noorwegen 2,5 miljoen, miljoen euro veilig. En tegen 2020 wil men zelfs, spreekt men zelfs van 2700 nieuwe banen. Dus de Noorse politievakbond is in zijn nopjes nu. Extra armslag dus voor de politie in Noorwegen. naar aanleiding van die aanslagen uh, van vrijdag. Dirk Evers, dankjewel. IAG Bank wordt door de Amerikaanse justitie verdacht van financiële transacties met landen die op de Amerikaanse zwarte lijst staan. Dat gaat om zaken met Cuba, Syrië en Iran. Landen die door de Amerikanen worden gezien als schurkenstaten. Tegen die landen gelden strenge sancties. En IAG moet mogelijk rekening houden met aanzienlijke boetes, zegt economieredacteur André Meinema. ING Bankiert, uh, ook in de Verenigde Staten, is dus onderworpen aan Amerikaanse regels en Amerikaans toezicht. Bovendien worden dat soort transacties in dollars in dat soort landen altijd afgehandeld via Amerikaanse bankfilialen. En op die manier kijkt de Amerikaanse justitie, Amerikaanse overheid, toezichthouders, kijken mee over de schouders van of je nu een buitenlandse of een binnenlandse bank bent. Altijd mee over je schouders met dat soort transacties. Zeker met die landen die zeg maar op zo'n lijst staan waar je extra alert moet zijn. In soortgelijke zaken als tegen ING-bank hebben Britse banken al boetes opgelegd gekregen van 300 miljoen dollar en meer. ING deed tot 2006 zaken met Cuba, Syrië en Iran, maar verminderde daarna de activiteiten sterk door de strengere Amerikaanse regels. De bank kondigde overigens het onderzoek en de mogelijke gevolgen ervan in april al aan in het jaarverslag. Dan Libië de Britse regering stuurt de Libische ambassadeur en zijn staf het land uit. Minister van Buitenlandse Zaken William Hague maakte dat zojuist bekend. We summoned the Libyan chargé d'affaires here to the Foreign Office this morning and informed him that he and other regime diplomats from the Gaddafi regime must now leave the United Kingdom. erkent nu de Nationale Overgangsraad van de Libische opstandelingen als de wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. En daarom wil het Ministerie van Buitenlandse Zaken dat de hele diplomatieke staf Gaddafi binnen drie dagen terugkeert naar Libië. Eerder besloten onder meer Nederland, Frankrijk en de VS... om de Nationale Overgangsraad te erkennen... als voorlopig de wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Tegen de Somalische piraten die in Rotterdam terechtstaan... zijn gevangenisstraffen geëist van zeven tot tien jaar... De Somalische zeerovers werden opgepakt door de Nederlandse marine in de Golf van Aden. Somaliërs hadden een Zuid-Afrikaans schip gekaapt. Van de bemanning van het schip worden nog altijd twee mensen vermist. En omdat de Nederlandse marine die mannen had opgepakt, staan ze hier terecht. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Afghanistan is opnieuw een hoge functionaris vermoord. Goulam Haidar Hamedi, de burgemeester van de zuidelijke stad Kandahar. Vanochtend kwam hij om het leven bij een zelfmoordaanslag... En twee weken geleden al werd het hoofd van de Provinciale Raad van Kandahar vermoord. En dat was de halfbroer van president Karzai. Nu dus ook de burgemeester van de provinciehoofdstad. Zuid-Azië-correspondent is Lucas Waagmeester. Lucas, dat begint toch op een trend te lijken, een hoge bestuurder. Is dat ook weer de Taliban die erachter zit? Uh, ja, althans, de Taliban hebben de aanslag wel meteen opgeheist. Vanochtend de burgemeester, Ahmedi. Die had een ontmoeting met een groep boze burgers uit de stad. Hij zou, uh, had ze uitgenodigd om met, hen, uh, um, um, om met hen te komen praten op het gemeentehuis. En een van die mensen bleek een terrorist. Uh, er zat een bom uh, in uh, die man zijn tulband. En die bom ging af en daarbij is de burgemeester dus omgekomen. Nota bene in een tulband. En uh, je zou bijna zeggen, het kan altijd gekker in Afghanistan. Het is niet heel lang geleden dat er nog een beetje lacherig werd gedaan... als bij het fouilleren van mannen ook de tulband uh, werd gecheckt. Nou ja, dat lijkt dus nu uh, wel degelijk uh, noodzakelijk. Hè. Iemand die bereid is zijn leven te geven om de burgemeester van Kandahar te doden... voor de derde keer in twee weken tijd zo'n moordaanslag. Uh, eerder inderdaad uh, de broer van president Karzai, die belangrijke machtige man in, in, in die provincie Kandahar. Een paar dagen later een adviseur van de president. En, en nu moet dus ook de burgemeester van de tweede stad van het land het ontgelden. Ja, wat, uh, hoe moet dit verder? Hoe wordt er in Afghanistan op die moord gereageerd? Ja, dit maakt de situatie in het zuiden van het land natuurlijk nog lastiger dan die al was. Hè. De discussie was de afgelopen twee weken al volop gaande eh, wie daar het machtsvacuüm moet gaan opvullen. Eh, dat na de dood van die broer van Karzai, Ahmad Wali Karzai, was eh, achtergelaten. Hè. Ook deze burgemeester Hamedi werd genoemd als een potentiële opvolger. Eh, maar het wordt wel gezegd, hè, niemand in Kandahar heeft het gezag bij alle groepen daar... Uh, dat uh, Ahmad Wali Karzai had. Dus met zijn dood heeft de Taliban al strategisch heel slim gehandeld. En nu wordt dus ook de burgemeester als belangrijke schakel uh, voor de regering uh, omgelegd. Het komt allemaal op een gevoelig moment. Uh, Afghanistan bevindt zich in een kritieke fase. De eerste buitenlandse troepen trekken zich terug. Het Afghaanse leger en politie moeten het steeds uh, op meer plekken, in meer regio's zelf gaan doen. En in die provincie Kandahar zelf is de afgelopen maanden ook nog eens enorm gevochten tegen de Taliban... om juist die overgang uh, mogelijk te maken en de Taliban te verzwakken. Uh, en die zo belangrijke basis hè, is het voor de Taliban ook, die, die, die provincie. En ze lijken nu ja, niet op het slagveld, maar wel via deze weg, via deze strategisch uitgekiende moorden... de macht in dat bolwerk Kandahar te willen terugwinnen. Zuid-Azië-correspondent Lucas Waagmeester. In Rotterdam rijdt alles weer. Uh, het metroverkeer gaat allemaal weer volgens dienstregeling. Vervoerbedrijf RET heeft geen last meer van die communicatiestoring van morgen van KPN. Door die storing werkte vanochtend in Rotterdam en omgeving ook de communicatiesystemen van de hulpdiensten niet. En 112, uh, hulpnummer, was uh, minder goed bereikbaar. En ook het reguliere telefoonverkeer had last van die storing. Het ministerie van Veiligheid en Justitie wil nu van alle partijen weten welke oorzaken, gevolgen en consequenties die storing had op de hulpverlening en de communicatie. En er komt ook een onderzoek van de inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar de KPN-storing. De inspectie is toezichthouder op het C2000-netwerk en dat onderzoek dat moet eind augustus klaar zijn. In Breda hebben de brandweer en de politie vannacht een inbreker met een hoogwerker van een dak gehaald. De man had samen met een handlanger ingebroken bij het gebouw van de reclassering in Breda, de politie. Ja, en toen ze in de gaten kregen dat ze in de val zaten. toen begonnen ze zich een beetje vreemd te gedragen. want ze gooiden van alles door de ramen naar buiten. Allerlei kantoormeubilair, bureaustoelen, een plantenbak, een brandplusser, een prullenbak. Dat werd allemaal door de ramen naar beneden gegooid. En een van de inbrekers ging het dak op en hij wou niet meer naar beneden komen. Hij is uiteindelijk met een hoogwerker naar beneden gehaald. En die mannen zijn gearresteerd en ze zitten nog vast. Sport. Ja, dan de wereldkampioenschappen zwemmen in Shanghai. Alle ogen waren gericht op Femke Heemskerk. Zij plaatste zich gisteren als snelste voor de finale van de 200 meter vrije slag. Eh, Bob van der Tak, ja, die finale was uh, toch wat te lang hè, voor Heemskerk. Ja, hij was 50 meter te lang zou je kunnen zeggen, want uh, tot aan het keerpunt uh, van 150 meter was het een uh, prima race van Heemskerk. Ze lag eigenlijk vanaf de start aan de leiding, uh, zwom uh, heel erg hard weg uh, bij onder meer uh, Federica Pellegrini, de Italiaanse uh, koningin eigenlijk van dit uh, onderdeel. Maar uh, ja, het ging mis in de laatste 50 meter, toen kwam Heemskerk volledig stil te liggen. En uh, zwom werd ze aan alle voorbij gezwommen onder meer door Pellegrini. Die won Palmer, Australië 2, Mufa uit Frankrijk 3. En Heemskerk, ja, die bleef uh, vol vraagtekens achter. Ja, ik snap er zelf ook helemaal niks van. Ik, uh... ja, het miste de eerste keer het al bijna. En dat uh, kost wel uh, veel energie. Maar dit, uh, dit gaat helemaal nergens over. Ik ging er zo naar de klote, echt. Echt niet normaal. Dus ja, ik ben echt gewoon verbaasd. Want. Gewoon. Uh... Ja, gisteren wel, klopte alles gewoon perfect. En het was eigenlijk gewoon. Mijn finale race. En. Uh... Ik had met z'n allen echt uh, heel tevreden geweest. Nou, ja, nu helemaal natuurlijk. Maar. Ja, ik snap er helemaal niks van. Ik was niet te zenuwachtig. Ik had er echt zin in. Ik vond me goed. Ja, ik ging, uh, ging gewoon kapot. Het had je s ochtends in die series ook, hè? alleen toen s'avonds had je dat wel. Ja, dan moet je natuurlijk gaan zoeken nu, maar, maar daar, daar moet een verklaring voor zijn. Ja, ik moet het gewoon even terugzien. Maar misschien toch iets minder verplessen dan, uh, dan, uh, dan in de gistermiddag. Dus uh, ja, ik ben eigenlijk te verbaasd om er enige emotie over los te laten. Dus. Ja, Sam Emskerk lukte niet op die 200 meter vrije slag. Je hoorde haar gesprek met Martin Vriesema. Bob, nog even um, een vraag aan jou straks. Lennart Stekelenburg in de finale van de 50 meter schoolslag. Wat mogen we van Stekelenburg verwachten? Ja, je mag niet rekenen op een medaille. Je mag er wel op hopen. Stekelenburg zwom gisteren een vrij goede tijd in de halve finale. 700ste boven zijn eigen Nederlands record. Ging als vijfde door. Maar ja, het is een sprintnummer. 50 meter schoolslag. En uh, dan weet je het maar nooit. Als uh, een van de concurrenten of een paar concurrenten een steekje laten vallen. En Stekelenburg heeft een super dag. Dan zou het zomaar kunnen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat een podiumplek voor hem iets te hoog gegrepen is. Bob van de Tak in Arjen Robben heeft gisteren in de oefenwedstrijd van Bayern München tegen AC Milan een scheurtje opgelopen in zijn enkel. En het is nog niet duidelijk hoe lang Robben is uitgeschakeld door die blessure. Hij mist in elk geval de bekerwedstrijd tegen Eintracht Braunschweig van aanstaande maandag. Het is 13 over 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. De Noorse politie is nog erg gespannen na de aanslag van vrijdag. Twee keer werd er vandaag alarm geslagen. Beide keren was het loos alarm. De Britse regering dreigt de Libische ambassadeur en zijn staf het land uit te zetten. Groot-Brittannië erkent nu de Nationale Overgangsraad van de Libische opstandelingen. En wil nu de vertegenwoordigers van kolonel Gaddafi kwijt. En op het WK zwemmen in Shanghai is Femke Heemskerk op de 200 meter vrij op een teleurstellende zevende 1 aan laatste plaats geëindigd. Dat was weer het uitgebreide NOS Journaal. Zometeen weer de NCRV met het vervolg van lunch. Opruimfinale bij Expert. En alle. Ja, echt alle prijzen.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 Het is Radio 1. En CRV Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, de boekwinkels hebben het moeilijk. Door de economische crisis, maar ook door de concurrentie van internetwinkels. Wat moeten ze doen om het hoofd boven water te houden? In deel 3 van het radiodagboek vertelt Marjan Luif welk personage dichtst bij haar staat. Als dat mevrouw ten kaart is, dan krijg je een bijzonder beeld van haar... als je tenminste hoort wat er allemaal in het decor van de voorstelling komt te staan. De vlamvertragende... Ja, ja. ja. altijd. De vlam moet het wel ondersteboven? Van je ja. spuiten. Yes, ja, altijd van je af. En, en deze doet zo. het ook nog dan, nog niet. Hij doet het nog. Heeloo. Leuk. Na half 2 zijn stand.nl wereldwijd groeit het verzet tegen een nieuwe CO2-maatregel voor vliegtuigen. Die gaat Brussel begin volgend jaar invoeren dreigt nu zelfs een handelsoorlog in de luchtvaart... want landen buiten Europa verzetten zich met hand en tand tegen dat nieuwe systeem... en dreigen met tegenmaatregelen. Daardoor is de luchtvaartsector binnen Europa bang voor grote economische schade... en ook het verlies van duizenden banen. Onze stelling, het is goed dat de EU vliegmaatschappijen vraagt... mee te betalen aan een beter milieu. Bent u het daarmee eens of oneens, sms dat naar 7070, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101... U kunt stemmen op onze website www.stand.nl. En als u twittert, doe dat dan met Hekje Standpunt. Dit is Radio 1. Lunch. De Amerikaanse boekhandel Borders is failliet. Alle filialen moeten hun deuren sluiten. Ook in Nederland zitten de boekwinkels in zwaar weer. Bij Selexis bijvoorbeeld wordt 10% van het personeel ontslagen. Lunch vraagt zich af, heeft de boekwinkel nog toekomst? Ik praat erover met Carla de Jong, commercieel directeur van de uitgeverij Nieuw-Amsterdam. Dag mevrouw de Jong. Goedemiddag. Waar komen die problemen nou precies door? De problemen komen deels door het feit dat uh, er weinig, uh, te veel boeken zijn gemaakt in de afgelopen periode. Je moet eruit gaan van een branche waar zo'n uh, 17.500 boeken per jaar gemaakt werden. Dus dat is uw schuld? Van de. Dat is, dat is onze schuld inderdaad. Dat is waar. De retail heeft ons daar regelmatig voor gewaarschuwd. Wat er aan de hand is, is dat er in de consumentenwereld... natuurlijk ook van alles verandert. Mensen hebben wat minder geld te besteden... Dat is een makkelijke dus, oplossing. Dus dat, is, dat is de crisis, zeg maar. Je gaat dan dat minder snel crisis. een boek kopen. Daar moet ik misschien niet mee beginnen. Maar wij moeten als, boek, als boekhandel, als boekenwereld, als uitgeverijwereld... wat meer weer in de pictures komen bij die consument. De consument heeft vele uh, mogelijkheden om informatie uh, te verkrijgen. Om weg te dromen, om te reizen. Je kunt elk moment van de dag... En nacht kun je uh, online, uh, je kunt televisie kijken, je kunt op via internet allerlei informatie uh, verkrijgen. Dus de, de plek, de waarde van een boek moeten we weer herdefiniëren. samen met de boekhandel, de boekhandel en de uitgeverij. Ja. De retail is, of de uitgeverij is ook heel erg uh, retail gericht geweest, hè? business to business. Terwijl we maken boeken niet zozeer alleen voor de boekhandel. Natuurlijk ook. Zij verkopen voor een deel voor ons. Maar we hebben te maken met een consument. Dus we moeten veel beter als uitgeverij... en mogelijk ook als retail... Uh, grip ja. krijgen op de consument. Dus... Want het, het maakt u als uitgeverij natuurlijk niet uit... of, of zo'n boek via bijvoorbeeld bol.com... want da daar hebben die boekwinkels natuurlijk veel last van. Uh, hmm. dat, dat mensen nu gewoon achter hun computer gaan zitten... en bestellen een boek. en uh, Het maakt u als uitgever natuurlijk niet uit... of dat nou in de boekwinkel wordt gekocht als boek... of dat dat gewoon wordt opgestuurd door zo'n internetwinkel. Ja, dat is niet waar, want wij... Het leeuwendeel van de mensen, zeg meer dan 50%, loopt een boekhandel binnen en weet van tevoren nog niet wat ze gaan kopen. Dus die impuls, en dat vindt natuurlijk ook online plaats, maar zeker in een boekhandel waar uh, vele duizenden boeken uh, liggen, die je ook op kunt pakken, waar je in kunt kijken, waar je, nou ja, desnoods even aan kunt ruiken en aan kunt voelen. Uh, dat is een enorme waarde en die waarde vind je zeker bij de boekhandel. En daarnaast heeft de boekhandel voor de uitgevers uh, ook een grote waarde, omdat zij vooraf. Boeken bestellen. Ja. Een soort basis voor ons geven om een boek ook te maken. Want dat en... doet bijvoorbeeld een, een bol.com, om maar zo'n bedrijf te noemen. dat via internet dan ook boeken verkoopt. Die doen dat niet? Nee, die doen dat niet. Maar dat is ook makkelijk ook, want die blijven dus ook niet met die boeken zitten dan? Nee, dat klopt. Dat klopt. Moeten we dat dan niet veranderen om die boekhandels een beetje in het leven te houden? Dat is zeker. Kijk, de, de, de oplossing van dit, hè, dit probleem. of, of dit, dit uh, verhaal zit voor een deel in de samenwerking die wij met uitgevers en boekhandelaren. en ook met bol kunnen opzetten. En daar moeten we elkaar natuurlijk in ondersteunen. Ja. Dus... U, u zegt uh, aan het begin hè, te veel boeken. Dat is dat in is een aantal, neem ik aan. Maar uh, ook misschien wel qua titels die worden uitgegeven. Uh, dreigt dan ook straks misschien dat daar een, een, een strengere selectie op komt? Dat, dat we misschien bepaalde boeken die nu nog wel worden uitgegeven, dat we die straks niet meer in de winkels zien? Zeker. Die selectie die begint natuurlijk bij de uitgevers. Hè? Uh, de, heel kort in de bocht. Wij willen meer, uh, of minder boeken uitgeven en, en, en meer van minder. Um... Dat is natuurlijk wel uh, de bedoeling. En die focus uitbreiden met een betere marketing per titel. Um, kant, hoe, hoe ontdekken we dan de nieuwe moelies bij wijze van spreken? Ja, dat is een, het is niet dat je alleen maar de bestsellers kunt maken... maar wel een wat afgewogener geheel van uitgaves. En daar samen met de boekhandel aanbouwen van wie is dan de nieuwe moeilijk voor komende jaar, het jaar daarop, of over vijf jaar. Ja, ja. En, en um, ja, jij hebt natuurlijk, goed, we hebben al een aantal aspecten genoemd, je hebt nu de sociale media. Is dat ja. ook nog iets waar, waar u meer actief gaat worden? Ja, dat is fantastisch. Hè? Dat is eigenlijk een soort van digitale uh, dorpspomp... die we opeens uh, ontdekt hebben. Hè, we wachten eerst altijd tot iemand bij de kapper uh, aan elkaar vertelde... van dat boek moet je lezen. Uh, en nu hebben we allerlei middelen tot onze beschikking... Om, om onze boeken, onze, ons product ook onder de aandacht te brengen. En daar zit een enorme waarde. Het mooie is ook dat je daar de, uh, de uh, schrijvers ook heel mooi bij kunt betrekken. Dus je kunt ook uh, dat ondernemerschap met de schrijvers... en ook met de retail zoveel mogelijk uh, ja. oppakken. Ik kom zo bij u terug. Even naar Harriet van Buren van de Hilversumse Boekhandel. Goedemiddag, mevrouw Van Buren. Goedemiddag. Uh, wat vindt u ervan eigenlijk dat uitgeverijen ook op zoek gaan... naar andere manieren om klanten te bereiken? Um, nou, het lijkt mij sowieso... dat had uh, mevrouw de Jong het net over de sociale media. Dat is, uh, denk ik, een hele goeie om dat uh, aan te pakken. Wij hebben zelf als boekhandel... Uh, zijn wij daarmee uh, net begonnen om dat te gaan opstarten. Ook een beetje afwachtend of dat uh, ook voor ons uh, interessant is. Want uh, ja, wij denken zelf dat wij wel op een aardige manier uh, bezig zijn met ons uh, klantenbestand. En dat is dan niet uh, op die manier, maar wel heel sterk met uh, persoonlijke benadering... En hoe, hoe moet ik me dat voorstellen? Als ik ooit een boek bij nou, u gekocht bestaan... heb... dan noteert u al mijn gegevens en dan krijg ik voortdurend last van u. Nou, alleen als u <laughs> dat wilt, hoor. <laughs> Oké, <Okay. Ja. laughs> Maar, nee, we bestaan nog niet zo lang. We hebben zo'n ruim vijf jaar. Dat is op zich uh, voor een boekhandel natuurlijk niet zo lang. En we hebben natuurlijk ook toen uh, vlak daarna de crisis uitbrak... ook wel even ons hart vastgehouden hoe dat zou gaan. Nu gaat het goed en we kunnen nooit helemaal precies zeggen hoe dat komt. Maar... Uh, als wij de sombere verhalen horen in het land... Dan, ja, dan heb ik eigenlijk het idee dat wij daar niet zo bij horen. En, en hoe dat komt, uh, denk ik of hoop ik eigenlijk dat uh, dat gekomen is... doordat wij vanaf het allereerste begin hebben geïnvesteerd... in een uitgebreide service aan de klanten... Ja. En die gaat af en toe behoorlijk ver. En, en noem eens een voorbeeld daarvan dat u echt bereid bent om een boek ergens uit, uh, uit, uh, uit de, uit, nou, uit de krochten van Oost-Europa te halen of ik noem Nou het. precies, wij, hebben, wij nemen wel vaak erger moeilijke zoekopdrachten aan. En dat kan ook gewoon over tweedehands boeken gaan die wij uh, voor klanten uh, gaan opzoeken. En met name voor mensen die zelf natuurlijk niet bedreven zijn in het ja. zoeken op internet. Maar over dat persoonlijk ook nog even. Hè? Want is ja. het ook zo, stel ik heb ooit een keer een boek bij u gekocht... en ik zeg van nou, noteer mijn gegevens maar... dat, dat als u denkt van nou, dat boek past ook bij hem... dat je dat dan ook, uh, dat je daar een, een, een berichtje dat over krijgt. Klopt. Ja, dat klopt. Dat, we, uh, dat vragen we natuurlijk ook altijd wel. Maar als wij weten dat klanten heel erg geïnteresseerd zijn in... nou ja, de allernieuwste gebonden uitgaven van Nederlandse schrijvers... altijd eerste druk of, of uh, puur over Eerste Wereldoorlog, dan wordt dat genoteerd. En als daar iets uh, uitkomt wat interessant is voor zo'n nou, ja. uh, persoon, dan uh, laten we hem dat weten. Dus, dus toch dichter eigenlijk op de klant proberen, het contact uh, zo, zo kort mogelijk te houden. Um, ja. uh, bedoel ik dichtbij te houden. En nog even over, over zo'n bol.com dan, zo'n internetwinkel. Hebt u daar nou veel last van? Uh, ongetwijfeld. Ik denk dat het natuurlijk is het makkelijk als je, als je weet wat je wil hebben... En, uh, en het is een regenachtige dag, dan is het natuurlijk heel simpel om daar te bestellen. Aan de andere kant denk ik, en dat hoor ik tenminste van mensen die bij ons in de winkel komen... dat zij het gewoon heel prettig vinden om, uh, nou ja, als ze iets zoeken, uh, een cadeau willen geven... niet precies weten wat het is, dat zij door ons uh, geadviseerd kunnen worden... En uh, ja, dat dat dan gewoon prettiger oh ja, is dan die, dat die... je al moet weten wat je hebt. Ja, die deskundigheid zeg maar die u in de winkel kunt bieden, die, uh, dat, dat, dat, daar komen toch nog veel mensen op af. Nou, dat is natuurlijk, het is natuurlijk wel zaak dat je dan zorgt dat je een, een gouden team wat dat betreft om je heen hebt verzameld. En dat hebben wij dus gelukkig. Ja. En dat, uh, ja... Ik denk dat dat zich uh, allemaal wel uithaalt. Ja. Dank dat we even naar de telefoon wilden komen. Ik ga nog even snel terug naar uh, Carla de Jong... de commercieel directeur van Nieuw Amsterdam, een van de uitgeverijen. Nou, dit is een boekwinkel die dus uh, zelf daar een soort formule in heeft gevonden. Ja, klinkt goed. Klinkt heel goed. Ik denk dat ondernemen, daar ligt hem de crux uh, voor de toekomst. Um... Uh, ik kijk met, met veel bewondering naar bedrijven als, als Ethos en Shell... die uh, niet zomaar een klant de deur uit laten gaan... maar altijd vragen, heeft u alles kunnen vinden? En bij Shell, hoe, hoe, hoe ver het soms ook gaat... maar wil u toch dat pakje kauwgom ja. nog aanschaffen? De aanbieding. Wij doen het zelfs bij Nieuw Amsterdam op de uitgeverij... bij de Verkoop Binnendienst. Op het moment dat er een klant belt... en die klant is dan vaak een boekhandel om een boek te bestellen... Uh, zeggen we, goh, weet u wel... Een ander boek van ons uh, is in het nieuws op dit moment. Wil, het, wil je nog een keertje een stapeltje neerleggen? Met eventueel een post of ander materiaal. Ja. Uh, dus ondernemen daarin... Uh... En ik denk ja. dat daar nog wel wat te halen valt. En, en ik hoor in uw verhaal ook heel duidelijk dat u, dat u laat zeggen, de boekhandels niet van u, van u afduwt... maar juist uh, eerder de samenwerking zoekt. Ja, ja wij, hebben, wij zoeken juist het, eigenlijk het kruispunt op van waar liggen de be gezamenlijke belangen. En Dat kun je heel simpel stellen, dat is een economisch en commercieel belang. Maar een, een, een, een zelfstandige boekhandel uh, heeft misschien zijn expertise... en zijn klantenkringen op een ander vlak liggen als een, een keten als Bruna. En wij zoeken per partij hè, kijken van waar, uh, waar li ligt dat kruispunt... Kruispunt. En waar kunnen we intensiever gaan samenwerken? Hoe kunnen we elkaar helpen en ondersteunen? Ja. En dan blijft die boekhandel vanzelf wel bestaan? Die boekhandel blijft bestaan. Er zullen er weggaan, er we zullen erbij komen. Maar uh, het, het zal wat, uh, wat meer online worden. Uh, of wat meer een combinatie tussen uh, winkels en, en online. Maar de boekhandel zal zeker blijven ja. bestaan. En de nieuwe moeders is er nog niet, hè? Nog niet, nee. Het nee, nee. moet niet, nog gevonden worden. Uh, moet nog, we zijn druk aan het zoeken. <laughs> nou, we houden u in de gaten. Dank, Dank voor wel. Uh, het gesprek. Carla okay. de Jong van de uitgeverij nieuw Amsterdam. Het Radio Dagboek. Deze week met... Marjan Luif. Deze week sta ik op de parade in Utrecht als mevrouw ten Kater. En behalve mevrouw ten Kater was ze ook lange tijd te horen als de groentevrouw. Speelde ze mee bij Koef Noen En tegenwoordig is ze ook te horen in het Radio 1-programma Vrijdagmiddag Live. Allemaal programma's die draaien om de actualiteit. Toch blijkt Marjan Luif geen echte nieuwsjunk. Het de derde deel van het radiodagboek van haar speelt zich af in een nauw straatje in de buurt van Amsterdam. Daar staan vier personen tussen een vreemde verzameling spullen. Kussentjes voor op de stoelen, heb ik ook ja. gezien. Draaitafel, ja. skate skateboards, ja. typemachine. Ja. We zijn net bezig met alle spullen voor het decor in te laden. Vanuit mijn eigen woning, vanuit de werkruimte van mijn man. En die sjouwt zelf ook mee. <laughs> we zijn heel gewoon gebleven. Alles hebben we wel een beetje. Oh ja, wacht. Uh... Goed, die hadden vorig jaar wel schoon mogen maken, zie je? Nou, dat doen we. De... Oh, goed, het bakje dat, dat er nog is. Ja, dit is voor, uh, voor de tent. Dan kunnen mensen elkaar fotograferen. Dit is een, uh, een bord met uh, mevrouw Tenkaatse en dan een gat erin uh, gezaagd. En dan kunnen mensen hun eigen hoofd doorheen steken en uh, elkaar als mevrouw Tenkaatse fotograferen. Dat heeft heel veel succes vorig jaar. Uh, maar mensen echt constant uh, ja, bezig ja, met fotograferen. Ja. Nou, Het personage ja. uh, wat het dichtst bij mij staat is mevrouw ten Katen. Uh, maar ook weer niet zo heel dichtbij hoor. Want uh, dat, dat, dat ingetogene en dat uh, licht deftige van haar, dat, uh, dat heb ik toch niet. Maar ik ben uh, bijvoorbeeld niet zo uh, brutaal als de groentevrouw. Ik, ik heb mevrouw ten Katen eigenlijk nooit... Uh, in de satire betrokken. Zoals vroeger met het programma Een Goed Gesprek... waarbij de afspraak was dat ik regelmatig... ook over de actualiteit wat deed, volgde ik daarvoor het nieuws. En nu, nu ik uh, regelmatig met uh, Vrijdagmiddag Live meedoe, uh, volg ik daar de, daarvoor weer het nieuws. Maar uh, uh, ik denk dat ik het anders iets minder zou doen. Ik doe het eigenlijk alleen voor werk... Ik ben niet de wereldvreemd of zo. Ik hou er meer van om het weer met iets anders te verbinden. En dus uh, met allerlei associaties er iets van te maken. En dan uh, meestal uh, blijkt aan het eind dat ik er ook wel iets mee wilde zeggen. Ik ben niet zo'n aan de kaaksteller. Oh nee, dit moet er duidelijk over zijn. Oh, de vlamvertragende. Ja. Ja, ja, altijd. De vlam... Moet het al ondersteboven? Ja, het is een beetje een decor met, uh, dat je, uh, met verwa wat verwachtingen schept. Of. Uh, uh, oh, getting, uh, ketting. Uh, Zou er ook uh, SF voorkomen? heb je al Ik doe eigenlijk meestal weinig als mezelf. Ik probeer het wel eens. Uh, ja, gewoon. Nou ja, ja in, in een interview natuurlijk. Maar uh, nee, ik, ik herinner me dat ik, uh, ik, ik... Ik word af en toe wel eens gevraagd om de, de, de open bak van de Engelenbak te presenteren. In Amsterdam. En uh, dat doe ik dan meestal als type. Personage. En uh, uh, dat vinden zij ook leuk en ik vind het leuk. En toen dacht ik... Een paar jaar geleden werd ik ook weer gevraagd. En toen dacht ik, hé, laat ik het nou gewoon eens als mezelf doen. En toen deed ik het dus als mezelf... En toen gebeurden er meteen hele vervelende dingen. Hele vervelende mensen in de zaal die allemaal, ja, soort rare gekken die, die die rare dingen zeiden. En, en dat vond ik heel moeilijk om op te reageren. Toen dacht ik, verdomme, was ik nou, was ik nou maar de groentevrouw. Maar zeg, uh, zorg even op jij. Oh, fijn. Ik heb een zin in. Ik heb er zin in. Ik het over een vier straatje Eén van die twee straatjes kan je eruit. Nou, slaap lekker hè. Ja! Yeah, that was ja, op dus naar de parade in uh, Utrecht. Uh, Hopen dat het weer ook een beetje meewerkt, zeg. Daar, uh, daar zijn ze neergestreken. Vanavond treedt ze daar op. En hoe dat was, dat hoort u natuurlijk morgen... in haar volgende deel van het Radiodagboek. Dat wordt gemaakt deze week door Maarten Bleumers. Zometeen in uh, Stam.nl. Dan is daar de volgende stelling die centraal staat. Het is goed dat de EU-vliegmaatschappijen vraagt om mee te betalen aan een beter milieu. En we zijn benieuwd of u het daarmee eens bent of mee oneens. Dat horen we dan zometeen wel. Eerst is hier Dicta Hark. <middels> Radio 1, het NOS-journaal. Het ministerie van Veiligheid en Justitie gaat de communicatiestoring in de regio Rotterdam onderzoeken. Door de storing bij KPN werkte vannacht en vanochtend in Rotterdam een omgeving: de communicatiesystemen P2000 en C2000 van de hulpdiensten niet. Nummer 112 was minder goed bereikbaar en had ook het reguliere telefoonverkeer last van de storing. Tegen de vijf Somalische piraten die in Rotterdam terecht staan, zijn gevangenisstraffen geëist van zeven tot tien jaar. De zeerovers werden opgepakt door de Nederlandse marine in de Golf van Aden... nadat ze een Zuid-Afrikaans schip hadden gekaapt. De Britse regering dreigt de Libische ambassadeur in zijn staf het land uit te zetten. Groot-Brittannië erkent nu de Nationale Overgangsraad van de Libische Opstandelingen... als de wettige vertegenwoordiger van het Libische volk. Onder meer Nederland erkent die raad ook. En het Rijnstatenziekenhuis Ziekenhuis in Arnhem roept de oud patiënten van de afdeling Chirurgie en traumatologie op zich te laten testen op de MRSA-bacterie. Dit jaar zijn daar 12 mensen besmet geraakt. Dat is meer dan normaal. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. NCRV Stand.nl. Jurgen van den Berg. Op 1 januari 2012 wordt een Europese CO2-maatregel van kracht voor de luchtvaart. De EU wil op deze manier ervoor zorgen dat de luchtvaartmaatschappijen... gaan meebetalen aan een schone milieu. Is het een goede zaak dat de vervuiler betaalt... of is het alleen maar nadelig en gaat het zorgen voor veel duurdere tickets? KLM-topman Peter Hartman is in ieder geval niet enthousiast over de plannen. En wat je hiermee krijgt is door een eenzijdige regel... die vanuit Europa komt en opgelegd wordt aan de rest van de wereld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 Ik ga erover doorpraten met Lisbeth van Tongeren, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Dag mevrouw van Tongeren, goeiemiddag. Ja, goedemiddag. U kent het klappen van de zweep intussen. We beginnen altijd met drie keuzes. Daar mag u maar ja of nee op zeggen. Dan komen we zometeen uitgebreid over de stelling te praten. Hier komen die keuzes. De eerste luidt de EU is milieubewuster dan Nederland. Ja. Dat er door de invoering van deze CO2-maatregel problemen ontstaan met Amerika en China... neem ik op de koop toe. Ja. Ik wil vanaf volgend jaar best wat meer betalen voor mijn vliegticket. Ja. Goed zo, nou, dat is duidelijk. Uh, dat is driemaal ja, hè, volgens mij. Dat klopt, driemaal ja. ja. ja. Uh, dat hebben we genoteerd. Dan de stelling. En ik zeg het eerst even tegen onze luisteraars, want die mogen natuurlijk ook reageren. Het is goed dat de EU de vliegmaatschappijen vraagt om mee te helpen. Uh, ...betalen aan een beter milieu. Nou, ik verhaspel hem nu wel een beetje. Het is goed dat de EU vliegmaatschappijen vraagt om mee te betalen aan een beter milieu. Uh, we zijn benieuwd of u het daarmee eens, eens of oneens bent. U kunt dat sms'en naar 7070, kost wel 50 cent. U mag gratis bellen, nummer 0800-1101. U kunt ook stemmen op onze website www.stand.nl. Als u twittert, doe het dan met hekje standpunt. Um, mevrouw van Donger, wat zegt u op die stelling, eens of oneens? Ik ben het daarmee eens. Dat dacht ik al. En waarom? Nou, dat betekent dat uh, luchtvaartmaatschappijen aangemoedigd worden... om schonere vliegtuigen te gaan gebruiken en zelf ook schoner te vliegen. Dat willen we eigenlijk allemaal. Hè? Als uh, ik mijn afval buiten zet, moet ik daarvoor mee betalen. Als ik aan de pomp aan het tanken ben, betaal ik belasting. Tot nu toe luchtvaartmaatschappijen betalen niets voor wat zij vervuilen. En luchtvaartmaatschappijen hebben geen enkele accijns... of btw of belasting op hun kerosine. En ik vind dat we dit soort problemen samen eerlijk moeten delen. Dus luchtvaartmaatschappijen... moeten ook meedragen aan dat betere milieu. Ja, maar is het niet raar dat wij dat dan in Europa... al als enige doen? Nou, we hadden eerst wat maatregelen in Nederland, in België, in Frankrijk. En toen zeiden de luchtvaartmaatschappijen allemaal... ja, dat is niet eerlijk, dat moeten we in Europees verband regelen. Dus jaren geleden zijn we gaan overleggen met iedereen, ook met de KLM... in Europees verband, hoe kunnen we dat een beetje handig aanpakken. En toen is er gezegd, we gaan heel geleidelijk vragen aan de luchtvaartmaatschappijen... He, als je heel vuil vliegt, wordt het duurder als luchtvaartmaatschappij? Maak je de boel schoner? Vlieg je schoner? Dan eh, merkt zo'n maatschappij er niet... Eh, ja niks of nauwelijks iets van. Dus het is een aanmoediging, eigenlijk een premie... op schoon en goed gedrag van luchtvaartmaatschappijen. ah dus het is eigenlijk een boete voor degene... die denken van nou, het zal mijn tijd wel duren. Precies. Ja, de vervuiler betaalt. Precies. Helemaal in de praktijk gebracht... voor de luchtvaartmaatschappijen. En de luchtvaartmaatschappijen wordt nog niet eens zoveel gevraagd... als allerlei andere bedrijven. Zij hoeven niet minder uit te stoten... in 2020 en 2030. Zij moeten alleen... op hetzelfde niveau blijven. Zij moeten dus gezamenlijk alle luchtvaartmaatschappijen... Op samen moeten niet nog viezer worden. Nee. Dus dat vind ik geen overdreven eis. En of het voor mensen duurder wordt, dat ligt eraan. Als wij met z'n allen gaan vliegen met de schoonste maatschappijen... dan wordt het daar niet duurder. Worden die beloond voor hun schone gedrag. En dan gaan de anderen het uiteindelijk ook wel doen. Ja. Dat klinkt allemaal heel mooi. Uh, maar nu even naar de praktijk. Want hoe werkt dat nou precies? Uh, die maatregel die er per 1 januari gaat komen... Dat, dat geldt ook voor meer industrietakken, dus nu ook voor de luchtvaart. Hoe, hoe is dat precies opgezet? Dat is eigenlijk hoeveel CO2 je uitstoot, hoe meer je betaalt. En voor de luchtvaartmaatschappij is dat nog maar over een klein stukje van hun uitstoot. En nog maar over 15% van wat ze uitstoten. Moeten zij ter compensatie dan emissierechten aankopen. Net zoals allerlei andere bedrijfstakken. En zij kunnen er dus ook voor kiezen om hun uitstoot naar beneden te brengen. En dan betekent het dat ze dan minder betalen wat je zou kunnen doen als je ietsjes langzamer vliegt. En hé, je weet, als je je auto uit laat rollen bij het stoplicht... gebruik je minder benzine. Nou Dat kan met een vliegtuig ook. Dan kan je met een glijvlucht naar beneden om te gaan landen. Dat is ook nog eens fijn voor de mensen die daar wonen... want het maakt minder kabaal. Ja. Als je dat doet, gebruik je al veel minder kerosine. Ja. Dus hoef je ook veel minder... Eh, eventueel rechten bij te kopen. Maar de mensen die erin zitten, komen wel wat later op hun bestemming? Drie minuten, vier minuten later aan op hun bestemming. Ik denk dat Europeanen dat wel over hebben. Want he, wij ademen ook die lucht... We hebben last van dat geluid en we hebben uiteindelijk ook last van klimaatchaos. Um, de luchtvaartsector is boos. Hè? We hebben net Hartman gehoord. Die zei het trouwens nog in vrij diplomatieke woorden. Maar uh, de men is boos. Nou, Hartman is eigenlijk een soort uh, driftige peuter. Die zegt, uh, wil niet, wil niet, uh, is gemeen. Als je de website van de KLM opzoekt en je kijkt naar hun jaarverslag... dan staat daar nog een lovend verhaal in dat eh, zo'n soort heffing... Hè, een, een Europees handelssysteem op die uitstoot, dat dat hartstikke goed is. En dat we niet per land maatregelen moeten nemen... maar nou juist met Europa allemaal samen. Ja, nou, dan komt zo'n maatregel dichterbij. En dan op het laatste moment eh, ja, loopt Hartman, de baas van de KLM... Loopt daar de stampvoeten van ik wil dit niet. Hij zei het volgens mij ook als luchtvaartbestuurder... Dus hij zit blijkbaar in een groter verband. Uh, dus hij hij ja, spreekt zit... helemaal als, als KLM, met zijn KLM-pet op misschien. Uh, ze zeggen dat het veel banen gaat kosten... en ook dat landen als China en de Verenigde Staten erg boos zijn op Europa. Landen als China en de Verenigde Staten moeten hier ook aan meedoen. Want dat was een van de dingen die luchtvaartmaatschappijen zeiden. Want het moet eerlijk zijn voor iedereen. Dus elke vlucht die vertrekt in Europa... elke vlucht die aankomt in Europa, moet meedoen. Ja, u bedoelt, het geldt ook voor de Chinese maatschappijen... en de Amerikaanse ja. maatschappijen? Ja, ja, en die mogen dan kiezen. Want die zeggen van ja, nee, dat Europese systeem willen we niet. Die hebben nu de keuze. Ze kunnen of meedoen aan zo'nzelfde soort um, de, de, de systeem in hun eigen land of ze kunnen meedoen aan het Europese systeem... En wederom, dat is precies wat iedereen steeds gevraagd heeft. De vervuiler betaalt. En dat moet voor iedereen eerlijk zijn. Iedereen moet daar aan meedoen. Ja, dat is no nu geregeld. Dus dit moet nu gewoon zo uitgevoerd worden. Ik, ik ga nog even op de stoel van Hartman zitten. Want die is hier nu niet. Dus ik moet maar even zijn verhaal... Iemand of... moet voor hem opkomen. wat dus vrij zwak. Ja, nee, nou ja, dat weet ik niet. Uh, hij zegt uh, China dreigt bijvoorbeeld de bestelling van een serie vliegtuigen... bij het Europese Airbus uh, te schrappen. Nou, dat, dat lijkt me toch wel uh, een serieuze zaak als dat zo is. Als maatschappijen daadwerkelijk de dus schonere uh, uh, vliegtuigen gaan kopen... is dat alleen maar goed. Dat geeft dan uh, Airbus, als dit inderdaad zo is... Hè, want er worden heel veel gedreigd... dat geeft dan Airbus uh, de aanwijzing van... joh, als je wil verkopen aan de Chinezen... dan moet je zorgen dat je vliegtuig nog wat schoner wordt. En een ander punt, uh, hij zegt, Hartman zegt, van zo help je het milieu helemaal niet... want die maatschappijen overwegen straks om gewoon om Europa heen te vliegen. Dus die vliegen in feite grotere afstanden op die manier. Dus het werkt aan Dat krijg je elke keer hè, als er een maatregel komt. Bij de, de, de banken en de bonussen was het van... dan vertrekt de hele financiële sector uit Europa. Ik zie het niet voor met dat uh, er niet meer in Europa gevlogen wordt... en dat alle grote maatschappijen om Europa heen vliegen... Ik denk dat eh, dit gewoon een beetje voor de buren is: een poging van: kunnen we het nog even van ons afzetten? En de kleinere maatschappijen, zoals bijvoorbeeld Ryanair, die zeggen: prima, doe maar. Want wij zijn al vrij schoon. Wij, he, zij kijken ook naar hun schema's. Als zo'n luchtvaartmaatschappij net ietsjes langzamer vliegt, verstoken ze weer minder kerosine. Nou, die kleine ondernemingen die zijn veel meer eh, ja, wendbaar flexibel om zich daarop aan te passen. Nou, daar ja. moeten de grote jongens dan maar van leren. Want het wordt ook gewoon aan de burger gevraagd. Het wordt aan de elektriciteitsbedrijven nou. gevraagd. Het wordt aan iedereen gevraagd. Dus ook aan de luchtvaartmaatschappij. Dus ook aan de luchtvaartmaatschappij. Ja. Ik praat zo met u verder, mevrouw Van Tongeren. Maar er wordt in Shanghai gezongen. Dat hebt u vast meegekregen. Het WK is daar bezig. We hebben weer een Nederlander die mee gaat doen aan een finale. Het is de finale 50 meter schoolslag. Dat willen we toch even meenemen. Lennart Stekelenburg, zometeen in het water. Bob van der Tak. Ja, twee keer met je ogen knipperen en die finale is alweer voorbij natuurlijk. 50 meter schoolslag. Stekelenburg voor het eerst in de WK-finale. Een mijlpaal dus in zijn carrière zou je kunnen zeggen. Hij heeft sowieso eigenlijk wel een aardige WK al op zitten. Zwom de Olympische Limiet op 100 meter schoolslag. En ging als vijfde door gisteren naar de finale. Ja, kan die dan nog klimmen? Dat is natuurlijk de vraag. Het zal lastig worden denk ik met een paar hele goede schoolslagzwemmers. Zoals Alexander Daleoen, de winnaar van de 100 meter de Noor Cameron Vanderburg is er ook de regerend wereldkampioen uit Zuid-Afrika en dan is er ook nog. Uh... Filipe Silva uit Brazilië, de wereldkampioen van de korte baan. En dan is er ook nog, die zou ik bijna vergeten... Fabio Scottoli, de Italiaan, de Europees kampioen. Een uh, behoorlijke concurrentie dus in deze race. Maar goed, het is een sprintnummer en daarop kan alles gebeuren. Lennart Stekelenburg zwemmend in baan 7. Nu de start van de race. Goed van het blok komen. Alles moet perfect gaan op zo'n 50 meter schoolslag. Stekelenburg is goed van het blok in 66-honderdste. Een van de snelste daarmee. Maar nu moet hij het vol zien te houden. Lennart Stekelenburg uh, ligtjes achter. Het is uh, de man in baan 5 boven hem. Of so Scotsoli moet ik zeggen. Die erg hard gaat. Het is uh, Silva in baan 5. Die gaat ook goed. Het zijn de bekende namen. Silva, Scott Scotsoli. Een van die drie gaat winnen denk ik. Stekelenburg gaat het niet redden. Gaat niet op het podium komen. En het is Silva die wint. Na de korte baan, ook de lange baan voor de Braziliaan. En kijk eens naar die vreugde zeg. Hij slaat met zijn armen op het water. Hij balt de vuist. Philippe Silva is de nieuwe wereldkampioen. Cameron Vanderburg is zijn titel kwijt. Hij pakt nog wel brons. Scotsoli, de Italiaan, wordt tweede. En Stekelenburg wordt uiteindelijk zevende in een tijd van 27, 65. Ietsje langzamer, 1400ste dan gisteren in de halve finale. En uh, net als voor Femke Heemskerk dus een zevende plaats voor Lennart Stekelenburg. We praten weer door over de vliegtuigen en de maatregel die de EU vanaf 1 januari volgend jaar wil gaan invoeren. Het is goed dat de eu vliegmaatschappijen vraagt om mee te betalen aan een beter milieu. Dat is onze stelling. En we zijn bediend naar u eens en oneens. En we hebben Liesbeth van Tongeren van GroenLinks gevraagd om erover mee te praten. Dat heeft ze net al een tijdje gedaan. We hebben het gehad over de boosheid bij de vliegmaatschappijen. Even naar de consumenten, want u zei net wel zo makkelijk van... nou ja, die moeten dan maar met z'n allen naar die maatschappijen toe gaan... Die, die in verhouding dan goedkoper zijn, want die doen dan hun best... want die worden niet getroffen door die boetes. Maar het zal toch ook voor de consument betekenen... dat hij het in zijn portemonnee voelt uiteindelijk? Um, dat zou kunnen. Dat ligt eraan wat de maatschappijen gaan doen en hoeveel ze doorbreken aan de klanten. Maar dat zou voor een Europese vlucht iets van uh, 10 euro zijn. Dus dat is een, een, uh, ja, daar koop je nog niet eens een keer avondeten voor als je op vakantie bent en je gaat uit eten. Dus dat kan dat dat ietsjes duurder wordt. Maar dat is de vervuiler betaald. Hè? Als je ervoor kiest om ergens heen te vliegen. Een heleboel mensen hebben er geen bezwaar tegen om dan wat mee te betalen aan een beter milieu. Als het maar helpt nou. voor een beter milieu, nou ja, als het ik, ik iedereen wil u, treft. Ik wil u nog even die vliegtax in herinnering brengen, waar Nederland mee begon. Uh, daar was toch veel, veel weerstand tegen. Mensen gingen daarvoor naar, naar Duitsland, gewoon om dan vanaf een Duitse luchthaven te vertrekken. Dat scheelde ze behoorlijk wat geld. Nou ja, Duitsland heeft nu inmiddels een vliegtax en wij niet meer. Maar dit is dus uh, niet een boete of een heffing. Dit is iets wat je betaalt naarmate je vuiler bent. Dus hoe schoner je luchtvaartmaatschappij waar je mee vliegt, hoe minder dit kost. En dat is denk ik waarom mensen het ook eerlijker zullen vinden. Die vliegtax was voor het schoonste vliegtuig, voor het vuilste vliegtuig. En dit is echt uh, de vervuiler betaald. Um, is Nederland eigenlijk binnen Europa een voorloper als het hier gaat om, om dit soort maatregelen? En Nederland is altijd eh, tot een tijdje geleden een voorloper geweest. Wij verdienden daar ook heel goed aan. We vonden heel veel duurzame dingen uit. Maar de laatste tijd zijn wij echt in een hele rare geïsoleerde positie in Europa terechtgekomen. En de, de, de, ik spreek wel eens met mijn een collega's uit andere landen en die staan dan verbaasd te kijken naar hoe kan dat nou dat we de laatste tijd zulk apart extreem weer hebben en jullie hebben die, die hele klimaatdiscussie helemaal niet meer. En dat, je, dat jou, nou ja, je, je nationale trots, de KLM, niet gewoon, net zoals andere bedrijven die dat wel doen, zeggen: van we begrijpen het, wij gaan zo snel mogelijk schoner, wij willen. Ja, ja, de KLM heeft toch pas bekendgemaakt dat ze op frituurvet gaan vliegen. Nou, als ze dat soort dingen serieus nemen en gaan uitvoeren... dan hebben zij van deze heffing op 15% van hun uitstoot... hebben ze nauwelijks last. Maar ik heb het idee dat dat frituurvet... en ze hebben ook een project over algen... dat dat toch een beetje voor de buren is. Ik dat dacht dat, dat er zelfs al een vlucht was geweest naar Parijs. Of, of, Jawel, maar voordat je alles daarop laat vliegen... en waar komt dat frituurvet heen vandaan? Ik geloof dat het uit Brazilië deze kant op gevlogen is. Mm. Dus dat helpt niet. Wat je nu al kan doen, hè, vliegtuigen die vliegen niet in een rechte lijn... over. Over Europa, maar die maken een heel raar zigzagpatroon. Dat komt omdat elk land een eigen luchtverkeersleiding heeft. Die willen daar niet af. Als die luchtvaartmaatschappijen nou eens hard aan de lobby gaan om te zeggen: Wij willen af van dat rare zigzagvliegen. besparen ze zo 10% op hun brandstof. Nou, ja, dat zal misschien ook met veiligheid er zo te maken hebben. Of nee, niet? heeft niet met veiligheid nee. te maken. Het heeft met nationale hmm. nee, instellingen. Wij willen dit niet samen met de Belgen. Want dit is de Nederlandse luchtverkeersleiding. En die Belgen hmm. doen dat net anders. Daar wordt al tien jaar over gepraat. Iedereen is het me eens dat het goed voor het milieu is. Schiet niet op. Als Hartman daar nou is, he, zich hard voor maakt... dan eh, krijgen we dat betere milieu en heeft KLM er geen centje pijn van. We gaan kijken wat onze luisteraars vinden. En ik kom zometeen graag bij u terug om daarna nog even over die reacties te praten. Het is goed dat de EU-vliegmaatschappijen vraagt om mee te betalen aan een beter milieu. Voorlopig eens 61 procent, oneens 39 en er is door ruim duizend mensen gestemd. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag meneer. Nou, ik woon vlakbij de Buitenveldersbaan... en die vreselijke martelende herrie dag en nacht... terwijl ze nog zes, zeven banen hebben... wordt het al de afgelopen dertig jaar niet minder, maar erger. Mm -hmm. Zo'n herrie. En die radarstraling, die vliegtuigen hebben hele sterke radar... ...en die kerosinewolken. En de helft zijn trouwens overstappassagiers. Dat treft niet eens de Nederlandse vakantiegangers. Die komen helemaal belastingvrij vliegen... ...belastingvrij uh, belastingvrij shoppen... ...voor een paar uur of een middagje op oh nee. Schiphol. Maar nu even terug naar de stelling. Uh, vindt u het een goed idee of niet om die maatschappij ja, mee te laten betalen? En, en een kerosine zou 50 euro per liter moeten kosten... Want ze betalen nu niks. Ik weet niet eens wat het nu kost een eigenlijk. Een betaalt, betaal je duizenden euro's aan accijns en aan belastingen. Ja, oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, ik spreek met Blitz. Nou, die meneer voor mij die heeft wel iets zinnigs gezegd, naar mijn idee. Uh, het is raar dat het nu uh, een valse concurrentie is tussen verkeer over de weg en verkeer door de lucht. Omdat verkeer over de weg uh, behoorlijke accijns moet betalen. Want ik geloof dat grotendeels uh, de prijs van benzine of diesel uh, bestaat uit accijns. Mm -hmm. En dat vliegtuigmaatschappij, of dat, uh, denk ik het verkeer, dat uh, de regeringstijd niet eerst proberen een convenant te krijgen dat gegeven uh, gaat worden. Dat is gelijk een milieumaatregel, zeggen. Want dan is ook, eigenlijk is ook het feit van de vervuilende betaling. Want dan gaan ze minder, minder kerosine gebruiken. Misschien nou, proberen ze zo zuinig mogelijk te vliegen. Uh, in ieder geval heb je al de valse concurrentie uitgeschouwd. Dat vind ik eigenlijk nu even belangrijk. Want van het milieu, dat is nog maar de vraag of dat helpt. Want de CO2-uitstoot of er echt uh, het, het klimaat zal veranderen... ...dat is nog maar de vraag. Want Henrik Svensmark, een Deense wetenschapper... ...zegt dat er hele andere redenen aan de grondslag liggen. Dat kan uw gast nog eens naar kijken op internet. Ken kent ze vast... Uh, Henrik Spinsmark. Ja, ja nee, ik, ik ga de naam doorgeven zometeen. Ja. Oké, okay, uw punt is en... duidelijk meneer. Oké. Okay. Dank u wel voor Dank. het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Spreek ik hier met Henk. Je... Dank. Niet uit Spanje, maar uit Millezie. Nou ja, dat is ook goed. Ja, alleen het weer is niet goed. Hè? Nee, het is, ver, het is niet zo ver vliegen. Milhezen. Nee, en we zitten maar te zeuren op een gegeven moment over het feit van het klimaat, maar het wordt alleen maar kouder in plaats van warmer. Maar ik ben in wezen tegen het standpunt en ik zal u gauw vertellen waarom. Punt 1 op een gegeven moment: het is een manier op een gegeven moment dat Europa geld gaat beurden van onze belastingbetaler. Want die mevrouw, dat kakelmachientje bij u, dat maakt gewoon ene grote fout en dat is namelijk het volgende: die vliegtuigmaatschappijen betalen niks. Mm -hmm. Wie gaat er betalen? Dat is Jan en Piet en Nel, nou die op een gegeven moment morgen met het vliegtuig gaan. En dat taartje wordt gewoon een paar centen duur. Ja. Maar goed, ik ga, ik, ga nog even, ik ga nog even zeggen wat mevrouw uh, Van Tongeren daar dan tegen inbrengt. Die zegt van, die maatschappijen, die worden, die, dat is in hun voordeel als zij zo zuinig mogelijk vliegen. En dan hoeven ze het dus ook niet door te berekenen aan de klanten. Nee, maar daar ben ik wel mee eens. Maar het feit is natuurlijk wel zo. Als je gaat kijken naar Air Berlin bijvoorbeeld, ja, die vliegt alleen met de modernste machines. Ja. ja wel, welke machines zijn het? Nou, verbiedt gewoon die vliegtuigen op een gegeven moment in Europa in te komen. Die, die, die vervuilende vliegtuigen bedoelt u? Ja, als je ja. daar zijn moeite mee hebt, dan zeg ik, jongens, op een gegeven moment komt Europa niet binnen ermee. Ja, ja. Dan is dat punt ook opgelost. Maar het feit is gewoon, op een gegeven moment Europa, en die is op alle manieren bezig om centjes van Jan de Werkman weer weg te pakken, En dan kunnen ze zelf bepalen wat ze met dat geld doen, en dan zijn ze alleen mee bezig. En als die mevrouw hmm. nou eens een keer ook het boek koopt van Marcel Krok, de staat van het klimaat, ja, dan kan je in lezen hoe het helemaal tevoren staat. En het is alleen zo, de laatste tien nee. jaar wordt het niet warmer. Nee. In de, in nee okay. Maar die, die klimaatdiscussie gaan we nu niet voeren. Dat niet nee, maar ja. Ja, nee, ja, zeker vandaag. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Uh, met KS Visser, goedemiddag. Dag meneer Visser. Ik ben het helemaal eens op voorhand met de stelling wat ook de consequenties of de zogenaamde nadelen zullen zijn. Dus ook als u er zelf meer voor zou moeten betalen, zou u het niet erg vinden? Ik heb het besluit genomen om minimaal te vliegen en ik heb dat vijf jaar vol kunnen houden. Ja. Ik vind dat we zuinig moeten zijn op ons milieu, op al onze fossiele brandstoffen. En ik deel, ik deel helemaal het standpunt van de vervuiler betaald. Ja. Oké, okay. nou dat is duidelijk. U, u kunt met die maatregelen leven, dank u wel. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag Chris Jordan. Ik ben uh, tegen het standpunt om CO2-tax uh, te heffen... als het uh, unilateraal in Europa alleen gebeurt. Vliegen is een mondiaal gebeuren. De, de Oosterse wereld die gaat steeds meer vliegtuigen bestellen. En zodra, zolang wij dus niet uh, centraal dat, uh, dat regelen, dan zal het dus de uitstoot in Europa... Uh, is een druppel op een groeiende plaat als we het kunnen reduceren. U, u wilt het, en, het gewoon wereldwijd geregeld hebben, dit? Het moet gewoon wereldwijd geregeld worden, als je er wat aan als het voor het klimaat zou zijn. Uh, en Ten tweede is de, de vliegmaatschappijen, als ze zijn, nog mogelijk vliegen, omdat dus brand, uh, kerosine ook voor de vliegmaatschappijen zeer duur is. Ja. En het bij hun een groot, aantal, uh, groot onderdeel is van de, van de onkosten die ze moeten maken. Ja. Duidelijk, dank u wel. Stampen.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Ben ik aan de beurt? Ja. Het klinkt alsof je, je beeld vanuit de cockpit van een uh, 747. <laughs> maar wel een hele zuinige. <laughs> <laughs> nee, ik wil even zeggen, de lijn is niet altijd best, dus maak snel uw punt. Oké, okay, nou, um, die mevrouw zegt een aantal dingen. Um, sowieso uh, dat ze zegt over auto's laten uitrollen van stoplicht. Nou, um, als je hem laat uitrollen, verbruikt hij brandstof, dus uh, je kunt hem beter in de versnelling laten staan en dan laten uitrollen, maar goed, dat even terzijde. En die mevrouw heeft het is dus maar een tientje op een vliegticket, ik weet niet of u het weet, maar je vliegt naar Milaan voor uh, 32 euro. Ja. Ik vind ook wel dat daar wat bij mag, maar 10 euro en dan um, eigenlijk uh, met het argument dat je daar nog geen avondeten voor koopt. Daar staan een hele, hele dag van op een camping. En uh, ik weet niet wat die mevrouw voor salaris heeft... maar vast niet hetzelfde als uh, wat ik heb. En ik kan ieder tientje goed gebruiken. Ja, goed zo. Dank u wel voor het bellen, meneer. Stom.nl, goedemiddag. Jo, goedemiddag. Nou, ik ben helemaal voor de maatregel. Um, en ik, ben, um, ik heb zelfs zo'n tegeltje van Milieudefensie. I'm proud to be a non-flying Dutchman. Want um, ik vind dat er uh, meer met uh, de trein... en niet zo ver van huis. Wat, wat zoeken ze allemaal overal? En uh, uh, belasting op kerosine, waarom is dat er nog niet? Ja. En dat moet inderdaad mondiaal geregeld worden. Volgens mij is Putrus nog even tegen, maar uh, het klimaat ontziend... Moet er wat gebeuren? Ja, dank u wel voor het bellen. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedendag. Ik schreef meteen op de mezelf. Ben ik iemand nog weer? Ja, u bent aan oh, de beurt. Oké. Okay. Goed, ik denk dat het prima is wat mevrouw voorstelt. Want, uh, want uh, de belastingverhoging die heeft tot gevolg dat de mensen vriendinrijker worden. En ze hoeven niet eens zo vriendinrijk te zijn. Ze hoeven alleen maar naar de Engelse marine te kijken. Die had uh, Harriers op vliegdekschepen. En daar zat een startschans op met een stoomkaterpul. En het gebruik van die twee dingen had het gevolg dat het... Bij Rijk Van zo'nzelfde vliegtuig met een kwart werd vermeerderd. Kijk aan. Dus kun je nagaan wat dat. Uh, maar ze zijn. Meneer Hartman is gewoon een grote man met een grote bek. Uh, ja, dat is inherent aan dat slag. Maar nog even, kan dus je. Als hij verstandig was geweest, dan had hij al lang eens een keer zijn mensen gevraagd om eens te gaan polsen of er geen betere startmogelijkheden zijn die uh -huh. brandstof sparen. Maar even serieus, hè, want u zegt vanaf zo'n vliegdekschip... Maar goed, dat zijn, dat zijn van die uh, straal, uh, straaljagers, zeg maar. Die maar ja, wegen je... allebei. Of het nou een vliegtuig is wat passagiers vervoert of dat het bommen vervoert. Het moet de lucht in. Ja, en dat snap het wordt brandstof. ik, maar, maar zo'n 747, dat is een enorme kolos. Die kan je toch niet zomaar met een katapult wegschieten? Uh, dat ben ik met u eens. Maar je begint uh, in het verleden... De begon de mensheid met kleine stenenbruggetjes... en op het ogenblik overspannen we vier kilometer. Ja. Dus... Uh, ik zie eerlijk gezegd dat probleem ze gewoon niet. Nee, u zegt die, die techniek zou je dan moeten vervraaien en verbeteren, zodat je dat ook met die grote vliegtuigen kunt. Ja, en dat doen. En ja. schept dan uiteraard ook, want die in Nederland echt zo ondernemend is als ze beweren te zijn, dan zouden ze dat al lang hebben aangepakt. Goed zo, dank u voor het bellen. Ja, ik ga snel wel. terug naar Lisbeth van Tongeren, die meegeluisterd heeft en ongetwijfeld ook heeft meegeschreven. Want er komen echt allerlei tips ook voorbij van mensen: uh, boeken die u moet lezen. Uh, Marcel Krok. Ja, dat boek heb ik, ja, boek heb ik oh, van die Marcel ik. zelf gekregen. Kijk eens aan. Ik. En Svens Mark had u ook al eens van gehoord? die Deen. Heb ik ook wel eens van gehoord, ja. Oké, nou daar gaan we nu niet over hebben, want dat ging veel meer over de klimaatdiscussie. Nu even, waarom is er geen accijns op kerosine? Nou ja, dat is ooit eens een keer afgesproken door de landen onderling. We gaan geen tol heffen op het luchtverkeer, dat mag allemaal niet en eh, daarom wordt er met heel veel moeite andere maatregelen gezocht een, een tax op de kerosine zou volstrekt logisch en voor de hand liggen, daar is te hard tegen geprotesteerd, dus heeft men andere dingen verzonnen, mm. dus ik denk van ja, dan moet je doen wat mogelijk is, er zijn ook mensen die eh, gezegd hebben, dat moet wereldwijd ja. nou, daar ben ik helemaal met die inbellers eens, maar voordat je het zover hebt, ben je weer een ongelooflijk stuk verder, dus om ergens een keer te beginnen en te laten zien dat het werkt, dat de luchtvaartmaatschappij Waar je niet instorten, dat niet alle uh, toeristen weglopen. Dan kan je. He, in, ik was het wel met de KLM eens: als je dat alleen in Nederland doet, is dat lastig. Nou, het wordt nu in Europa geregeld. En voor alle vluchten die naar ons toe komen in hier landen, vind ik een groot genoeg stuk om maar ja. eens mee te beginnen. Maar goed, dat is zo. We kunnen dan weer mooi het, het goede voorbeeld geven. Als Europa zijn er dan, zeg ik dan maar even. Maar goed, we hebben te maken met Amerikanen, we hebben te maken met Aziatische uh, landen. Um, als die. Uh, en, en, en zal misschien, u zegt dat de soep wordt niet zo heet gegeten zoals Hartman het nu opdient. Van, dan gaan ze ons mijden en dat soort dingen. Maar stel dat daar wel een lobby ontstaat van we willen dit niet, dan krijgen we daar dus last van. Maar hoe doen we dat dan? Dan willen we naar Milaan voor 32 euro, hoorde ik. En die meneer wilde dan wel een tientje meebetalen. En die kookt op de camping goedkoper. Nou, ik kampeer ook graag, dus ik weet ook wat dat je op een camping doet. Maar als je uit eten gaat met een gezin... dan geef je misschien toch wel 10 euro uit aan een avondje pizza. Ah. Als je in Milaan zit. Maar hoe kom je naar Milaan? Dan ga je eerst met de boot de Europese Unie uit. Dan pak je daar een vliegtuig... En dan vlieg je ergens heen en dan pak je de boot terug ja, naar Milaan? Nee, ik het, begrijp hem niet zo. Nee, het gaat er natuurlijk om dat je, als je zeg maar op New York landt of zo, dat je daar dan ook uh, de, de, dan met, die, met diezelfde maatregel te maken krijgt. Als je uh, het enige wat Europa, die kan geen regels maken voor buiten Europa, dus het is eerlijk voor vluchten van en naar Europa. Ja. Dus als je naar Milaan op en neer wordt, wil... is ja. misschien met de trein wat ver... maar als je naar Parijs op en neer gaat... dan wordt het al aantrekkelijker om eens te denken van... Hey, die trein die doet er vier uur over. Hoef ik niet in te checken, ik hoef niet door security. Ik kan rustig zitten werken. Het wordt een beter alternatief. Ja. Dat zei ook een van de inbellers... dat de concurrentie dus tussen de binnenvaart, de trein en de vliegtuigen... nu heel oneerlijk is omdat die eerste groep... wel aan van alles en nog wat mee moet betalen en belast heeft en die vliegtuigen ja. niet, dus dat zou je ook eerlijker moeten doen. Was ja. ik eens met die bellen. En iemand zei nog vervuilende vliegtuigen dan alleen maar verbieden? Misschien is dat nog een soort tussenoplossing. Nou, dat is eigenlijk wat nu dus uh, de, uh, gebeurt. Ze worden niet verboden, want hmm. dan staat iedereen weer op zijn achterste benen... van uh, de dingen verbieden mag niet. Maar ze worden ernstig ontmoedigd. En ook uh, op een vervuilende manier vliegen wordt uh, ernstig ontmoedigd. Ja. Gaat het gewoon gebeuren, mevrouw Van Tongen, Of Krijgen de ja, Amerikanen zeker. en de Chinezen nog uh, met hun lobby uh, toch nog iets uh, terug? Uh, van dit Ik telefoon. heb vanmorgen nog even gepeeld met onze collega's in Brussel. En uh, daar is Nederland een beetje een rare aparte uitzondering. En andere landen zeggen zeggen door. Ja, iedereen doet het, alle sectoren moeten meedoen... dus luchtvaart moet ook een klein beetje bijdragen ja. aan een beter milieu. Dank u voor het meedoen in Stand.nl. Lisbeth van Tongeren van GroenLinks. Ik kijk nog een keer naar de tussenstand op onze site. Het is goed dat de EU-vliegmaatschappijen vraagt om mee te betalen aan een beter milieu. Eens 61 procent, oneens 39. Door ruim 1100 mensen is er gestemd. U kunt blijven reageren op onze site de hele middag. En dan de radio aanhouden, want dan is het Dit is de Dag met Thijs van den Brink. Ja, wij gaan praten over de handel in hele jonge voetballertjes. Nou ja, heel jong. Jongens van 15 jaar, die worden tegenwoordig al gecontracteerd. Terwijl het officieel pas vanaf 16 mag. Tjeerd van Dekker, Kamerlid van de Partij van de Arbeid, wil weten hoe dat zit. Die wil de opheldering over. Die is zometeen te gast samen met Roberto Branco Martens. Dat is de directeur van een belangenclub van spelersmakelaars. Ook de gast, Dorien van den Berg. Zij is uh, bloemstyliste en zij uh, ontwerpt uh, bloemstukken tot in Arabisch. Paleizen toe. Over de, in, de, in de hele wereld is ze beroemd, behalve in Nederland. Kijk, aan. daar gaan wij veranderingen brengen. Goed, goed zo. Ik ga weer luisteren zometeen. Uh, na twee uh, dit is de dag. Ik wens u een prettige. Wat is het vandaag? Woensdag. Goedemiddag. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof, Ik geloof in de mensen. NCRV.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 Wat betekent dit voor cafina en vele anderen? Levi, vanavond, 10 voor half 10. Avro, Nederland 2. Macro Mega Mania Siemens A Plus Wasautomaat, 299 euro. Dit is Radio 1.